Zandvoort heeft het. Ja, we hebben het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toeba leeft. Goedemorgen. Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Zorg Zandvoort, dat maakt een hoop goed. Maar verder is het ook een grote drama, oh, ik word daar zo moe van ook gewoon. lang zijn ze nou al niet bezig? Ik word er zo verdrietig van ook gewoon. Ze kunnen gewoon me niet samenkomen, ze kunnen maar geen regering vormen. Ja, ik vind het echt zo triest. Ja, ik kan ook geen woord uit mijn mond krijgen, ik ben helemaal van onder de indruk. Afschuwelijk. En kijk, en stel je voor, als het gelukt was... Daar had ik helemaal geen vertrouwen in dat ze nog iets leuks hadden nee. bedacht voor ons allemaal. Het is gewoon al drie maanden geleden dat we naar de stembus geweest zijn. Drie, drie maanden. maanden geleden gewoon. Ja, het is, nou, ja. is terug. Ja. Ja, wat ook heel terug is, er is een meneer van de Bloemendaalse Raad is overleden bij de reddingsbrigade vorige week. Oh. Dat was toen op zaterdag volgens mij. Ja. Yeah. En uh, daar zijn we ook uh, behoorlijk van onder de indruk. Oké, okay, dat, dat is Ben je een, een begeisterde man? Ja. ja. Ja, het is wel lokaal. Ja, precies. Maar uh, ja, de, de hele gemeente daar is natuurlijk een diepe rouw. Ja. Ik, uh, nou ja, over ja, meer drama natuurlijk onder andere die, die, die drie babylijtjes die gevonden zijn. Ik hoorde het met het nieuws, hoor ik daar weer over. Eén in de schuur en twee in de tuin. Ja. En uh, Paul de Leo, uh, hij is altijd leuk natuurlijk, maar afgelopen week is hij wel wat veel op de televisie geweest. Die probeerde dezelfde dag nog daar een grapje over te maken, over babylijftjes. Oh ja, ja. Hoe lang kan je zakken Paul? Ik, ja, nou heel diep, want je bent heel groot geworden. Wat ben je dik geworden man, om even een heel makkelijk grapje over jou te maken. Ja, dat wat is Wat ben waar. je dik geworden, ongelooflijk. En een grapje maken over babylijktjes. Nou, ik vind het echt. Ja. Wat een dieptepunt in je carrière. Maar het is wel weer frappant, vind ik dat je normaal even van de oh god, zitten er nog lijken in de kast. Ja, die zaten daar dus wel ook echt in. Ja. Dat, is, dat is echt iets dat je dat kan je gewoon niet voorstellen. Het is gewoon een hele trieste bedoeling. Gewoon, die ja. moeder is triest. Alles eromheen. En dan kan je wel denken, het is een moordenaar. Maar het is gewoon een verstandelijk gehandicapte vrouw geweest. Die gewoon ja. geen goede begeleiding heeft gehad. Ja. Daar kan je gewoon alles op, ja, alles op gooien. Dus ja, het is er zijn veel te veel mensen daar. niet begeleid eigenlijk. Ben jij begeleid? Ja, ik heb begeleiding. Ja, ja nou, nou, ik, ik niet heb echt, nobody. weet je wel. Maar het is wel belangrijk, denk ik. Dat je af en toe inderdaad met je neus... Uh, uh, op de feiten wordt gedrukt: van God, waar ben je nou.? Met, wat ben je eigenlijk dom bezig? Weet je? Is, ja, en ik, zeg, ik moet zeggen, ik heb dus ook familie. Ja. En dan zie ik bijvoorbeeld dat de ene familielid een bepaalde manier reageert, of de andere. En dan zeg ik weer tegen een ander: Als ik ook zo stom ga doen, moet je me maar even schoppen. Ja, het is goed om te spiegelen ook, hè? Ja, ja, ja. dat is ook zo. Want je soms zie je mensen. School, doen die ja. Doe ik dat ook wel eens? Dan krijg je zo de familieopstelling. Dan gaat Iedereen wordt ingesproken als jouw familielid. Dat zijn ja. dan vreemden natuurlijk, die kennen jouw familie niet. Die moeten ingesproken worden. En die gaan in jouw familie. Spelen en dan ga je daarin. En ja, maar dan, ze hoeven niet zien... eens zo erg ingesproken dus ze doen eigenlijk automatisch. Nou. Nee, dat schijnt wel zo te zijn. Ja, dat is, is dat het, zo? Is heel, het is heel wonderlijk, dit. Maar goed, als is een keer doen. dan stap je een stapje uit je eigen rol en gaat iemand anders jouw rol spelen en dan zie je jezelf door andere ogen. Dan denk je, wat ben ik een lul? Ja. <laughs> oh, oh, Doe eens normaal, mens. Jee, dan de wiel Goed, je begrijpt het al: diepzinnig gelul en heel veel onzin. Tot en de gezelligheid. En het is ook fijn muziek, de Stereoforex. Systeem, een je, dat het kleine beetje schoon, niet te overdreven? Zoals Susie Kwart hadden we ook al: man of vrouw, stel je niet zo aan, maar dit is net even mooi. De laatste single van de Stereophonics. En everything is possible. Je houdt niet van mogelijk, maar. Nou? nou het is, ja, alles is mogelijk. Joran geeft Engels een les in de gevangenis. <laughs> Jawel. Hij, de, de, de beruchte Peruaanse gevangenis, Castro Castro. Ja? Yeah? Geeft hij les aan bewakers? De cipiers komen dus echt bij hem langs toch en, en hij heeft nog net geen belletje wat hij rinkelt. Nee. En jongens, Je bent te laat. begint. Ja. <laughs> Je bent te laat. Je ja. weet wat erop staat. Hè. Maar volgens de Telegraaf heeft ze van de Slootse Draai echt gevonden. En mogelijk wordt hij binnenkort tussen de andere gevangenen geplaatst. Maar wel op een speciale afdeling voor de buitenlandse gevangenen. En daar wordt hij dan herenigd met de Colombiaanse huurmoordenaar. met wie al sinds zijn aankomst een goede band heeft. Ja. Nou, lekker voorbeeld. <laughs> nou, hij heeft ook een verzoek uh, ingediend om bij die man te mogen. En nou ja, er staat hij hier natuurlijk weer waarom hij vast zit en zo. Nou, dat wisten ja, dat we allemaal. Wisten we al. Maar ik vind het wel vreemd dat hij uh, gevangen is. Zit hij zit hier al sinds 11 juni, dus toch ook al uh, bijna net. Zolang als het, dat kabinet niet klaar is. Nee. Dan zit hij uh, in Castro Castro. En dat, er staat ook een foto bij het bericht. Ik heb namelijk hier op de Kletskaf, ja? daar staat een foto bij. En dan zie je dus Aad uh, van der Heuvel. Nee, John van der Heuvel. Aad van de Heuvel ja. is iemand anders. Ja. <laughs> John van de Heuvel is natuurlijk misdaadverslaggever van SBS 6. Die zie je heel serieus kijken. En Joran besloot altijd weer dat irritante lachje om zijn bek. Gewoon dat ja. je denken van... Volgens mij loopt uh, Joran zo de uh, gevangenis uit. En uh, John blijft zitten. Nee, maar Joran heeft... Je moet het ook weer zo zien. Joran heeft nu eigenlijk helemaal geen complicaties meer in zijn leven. Want hij zit daar gewoon. Het is gewoon duidelijk. Hij hoeft niks. Hij hoeft niks. Het is heel duidelijk. Je weet wat je morgen gaat doen. Ja. Overmorgen. En uh, ja, geen zorgen. Je hoeft je gas, en water niet te betalen. Alle dingen te regelen. Wat, wat wij altijd... Om wij, klootjesvolk, al dat allemaal moeten doen. Ja. Hè, belastingaangifte en al die dingen. Oh, oh, ik zit in de gevaar is, hoor. is Jammer. allemaal duidelijk. S'ochtends word ik wakker. Ik krijg mijn eten. En ik heb de meest gevaarlijke gek naast me liggen in de, in de in Ja, in dat bed. is ook een beetje spanning. En dat, en dat is natuurlijk uh, voor, ter bescherming. Dat heeft hij heel slim aangepakt. Oké. Okay. Ja. Je denkt jezelf, ik je kan hem zorgen dat hij in een ander cel zit. En dan maar dan, dan kom je u, op de gang tegen. En dan leer ik jou Engels. <laughs> ja, dan leer ik jou Engels. Als jij mijn uh, achterwerk bewaakt, dan ja. leer ik jou Engels. Dat nou, is dan. een leuke combinatie. Ja. Nou, als we het toch over criminelen, over grote boeven hebben. Jawel, hij staat weer met z'n... Ook weer dat geinige gezicht van hem. Dirk Schirringa, hij staat weer in de krant. Oh. Hij begint weer met een bank. Een internetbank. Een internetbank hier is altijd zo veilig. Dat geeft altijd zo'n veilig gevoel. Nou, nou. Hij uh, heeft een aanklacht tegen de Nederlandse bank heeft hij ingediend. Want ja, ze hebben hem met z'n allen proberen naar beneden te halen. Ze hebben hem, uh, ze hebben hem getorpedeerd. Ook... De, de, weet je, die, die uh, nou, dwelling, die moet ook voor de rechtbank komen. Oh, die ene hij... man, hè, die hem eigenlijk, die de schandpaal neergezet heeft. Nee, dat was weer, uh, dat was schalk, het, een oude uh, man. Uh, die, die man, uh, Van der Laak. Ja, dat was die. Ja, Ik vind eigenlijk moet hij ook mee boeten hoor, want hij heeft gewoon uh, gezorgd dat die hele bank naar de Filistijnen ging. In nou, één keer. Oh ja, dat Ja, is... want door hem, ja, door zijn deed... oproep is iedereen zijn geld dat, weg aan de Dat halen. is waar. En dan keldert de bank. Als wij ja. niet met z'n allen alles bij de IRG of bij de post ja, gaan, we, dan gaan ze ook. Ja. Maar toch denk ik... Ja, het was niet helemaal netjes. Hij had het niet moeten doen op die manier. Maar aan de andere kant denk ik... Het, het moest een keer afgelopen zijn met die praktijken. Ja. En DSB Bank ging er gewoon echt heel ver in gewoon. En, en de geschiedenige had er misschien niet helemaal overzicht van. Net zoals uh, onze minister van de Zalm. Hij wist nog helemaal van niks. Nee, hij wist helemaal van niks. Maar uiteindelijk ja, hij is hij wel verantwoordelijk. Dus dan moet je je beter in laten lichten. Gewoon wat er allemaal speelt in die uh, inlezen, hè? inlezen. Inlezen weet lezen, ja. je wel. In plaats van alleen meer bezighouden met je voetbalhobby. Idioot. <laughs> Als wat zinig zinnig doen met je leven in plaats van een museum met wat nutteloze kunsten en voetbal. Echt het meest Na, nutteloze ja, ja, in de maatschappij ja, ja. is voetbal gewoon. Ja, dat is weer je stokpaardje. Man. Goed, de nieuwe single van de Klaxons. Echo's. Ja, hier zet ook een echo in. Muziek, dat is nuttig. Ja, dat is nuttig. Om alle hersenen weer uh, op één plek te krijgen. Kwart over acht, toepak op de radio. Even de ruisetje hoofd blazen. Met de nieuwe single dus. Kleksons. The force of the night wave. Keep to the call that's repeated in the outer regions.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 De is op iets van de jaren zeventig. Je denkt van het kan ook allemaal net hoor. de Magic Numbers. Doe een beetje denken aan de mama's en de papa's. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, nou, het schijnt dat ze een beetje een rare hobby hebben. Ze treden heel veel op in Amerika, ze zijn ontzettend populair. populair. En uh, als ze elke keer bij een uh, muziek of een beetje een vage winkeltje komen kopen ze altijd een heel oud instrument. En dat instrument geven ze zichzelf opdracht dat moet in de volgende cd te horen zijn. Oké, okay, dat vind ik wel een streven. Ja, dus het is dus elke keer weer verrassend wat voor uh, instrumenten ze in de, uh, in de opnamestudio hebben staan. Oké. Okay. Oké, okay, uh, vandaag in de AD te lezen. Namelijk, het is weer zover. Uh, de, de, de lijst van ziekenhuizen. Is, het is weer op een rij ge uh, nu op een, nee, ja, op een, op een ranglijst. Een, op een ranglijst gezet. Uh, ik zal het Sander even bijpakken. Het is toch altijd goed om te weten welk je, in welk ziekenhuis je moet worden opgenomen. Heel, een heel nummer. Een Ziekenhuis Top 100 is dat. Uh, zal ik gewoon even doen: de is de slechtste. Welke we weten is... dat we daar uit de buurt moeten blijven. Rafaya. Rafaya Ziekenhuis in Stadskanaal. Oh, nou, dat is toch ver weg. Daar worden we toch niet gebracht. En de, de directeur heeft gereageerd, hij zegt, ja ik baal er wel van, maar hij zegt, ja het is ook wel weer over, we zijn nog steeds bezig. Het is dat niet in dat... Groningen, dat Stadskanaal of zo Ligt het niet echt in Groningen? Vol... Ja, ik dacht dat ja, wel. Die ja, weet je, die Groningers. Maar het komt vooral omdat uh, ze daar heel veel ouderen <laughs> begeleiden en die komen toch vaak weer terug voor hartinfarcten en dat soort dingen. Ja, ja. Dus dat als de gemiddelde slecht... leeftijd heel hoog is, dan, uh, ja, ja. dan heb je een, een hoog sterftegehalte natuurlijk. En verder schijnt de, de papierwinkel niet helemaal op orde te zijn. ja. Dus ja. beveiliging van je eigen. Maar nou, daar heb ik nou ook last duisjus. van thuis. Hè? Ja, dat is, ja. Dat, dat, daarvoor zou ik niet, uh, niet nee, naar het ziekenhuis gaan. Nee, dat is voor mij. Kijk, als ik dan uh, uh, zieltogend daar in de buurt ben, breng me er dan maar even heen. komt Dag die rekening later wel. En verder is Flevo Ziekenhuis in Almere staat op nummertje 1. Ah, uh, op 2 stree streek Ziekenhuis uh, Koningin Beatrix, Winterswijk. En op 3 sint antonisch Ziekenhuis in Nieuwegein. Dus dat is de oh, oh dat, dat is in de buurt Nieuwegein, Sint-Antonisch ziekenhuis. Ja, ja. verder Amsterdam op nummer 20. En, nou, verder Den Haag, Bronofo, 41. Dus nou ja, ja de als Bronofo je wil weten... is dat uh, koninklijk werpziekenhuis, uh, hè? Werpziekenhuis? Ja, daar worden alle, alle nageslachten van uh, de koningin ligt oh, ook. Oh, nou, Ja. Oké. Okay. Nou, dat, die staat niet heel hoog. Maar... Nee, nee de, de, de, terwijl ze de notenbenen... Dat noemen ze toch van... Uh, dat het een koninklijk keurmerk heeft dan. Als je, ja, is dat zo? ja, vaak uh, krijg je dan... Uh, als, als ze hofleverancier zijn en dat soort dingen. Eigenlijk zijn het de hofleverancier. Ja, echt de hofleverancier. Dan horen ze toch wel uh, een hoge goede naam te hebben. Van, ja. uh, goh, ik lig misschien wel in dezelfde uh, bevallingskamer. Hoe noem je dat? Uh, ja. Als uh, verloskamer. Al, al, als dat Maxima gelegen heeft. Ja. Hier heeft zij ook gegild. Oh, wat ah, leuk. <laughs> dat heel apart, toch? Ja, zeker weten. Ja, over het ziekenhuis gesproken. Er is ja? een, een man die heeft zichzelf dus laten... Uh, ...ombouwen tot... Uh, ...nee, hij is omgebouwd... ...naar een man. Hij ja. was een vrouw. Ja. En uh, nadat hij zijn studie had afgerond als vrouw... ...liet de ex-student zich transformeren tot een man. Maar bij het solliciteren zorgde zijn beul... ...waarop dus een vrouwenaam staat voor problemen. Ja, hij... Uh, ...hij viel door de mand. Ja. En uh, ja, daardoor heeft hij die baan niet gehad. Dus nou, hij baat ervan. Hij wilde dus graag een andere beul met op zijn nieuwe geslacht en naam. Maar de Universiteit van Amsterdam zegt echt... Nee, ...ja, sorry hoor... Uh, we leveren maar één keer een Ja. ja. Maar ja, het is wel zo. Van, ze hebben wel aangeboden verklaring van afstuderen te verstrekken met alleen voorletters waarop het geslacht niet is op te merken. Maar ja, de zaak komt op 5 oktober, staat hij op de rol. Dus we zijn eigenlijk wel nieuwsgierig wat er nu gebeurt. Ik nou ja, ik denk dat ik toch maar een vrouw blijft dan. Dat is toch ik wel makkelijk. Ik denk dat het, ja, het is natuurlijk wel, als je erg gaat solliciteren, kan je het toch uitleggen. En als mensen je gewoon graag willen, dan neem je ze gewoon aan. Dan ja. Anders gebruiken ze gewoon als excuus. Van, ja, het is niet helemaal duidelijk. Als ze je graag willen, maar ik denk toch als jij moet kiezen en dan zie je al iemand van. Je ziet het toch altijd. En denk van, daar is toch iets vreemds mee. weet je? Wel? Zo. Ja. En dan uh, blijkt het inderdaad transseksueel. En je hebt meerdere kandidaten dat je denkt van ja, maar ja als je ergens, weet je wat voor problemen het geeft in het bedrijf? Onrust, dan zet je, uh, je het in de kelder aan het werk. Daar heb je het, er niemand er last van. Het. <laughs> ik, ik heb ook collega's die er echt niet uitzien. Ik denk zo nou die zijn ook gewoon aangenomen op een kwaliteit in plaats ja, van En sommigen eruitzien. denk je ook dat het transseksuele zijn en die zijn het gewoon niet eens. Nee, die zijn nee, echt die gewoon die echt al, die zijn echt zo zo bijzonder. Ja hè, ja. zo speciaal. Zo bijzonder dat je denkt, ja, ja. god. Ah. Maar eh, nou ja, ik hoop dat voor die man-vrouw. Het, het is nu een man. Het is nu een man dat het uh, goed ja. gaat komen. En je bent als mannelijke dokter natuurlijk wel veel, maar heb je wel veel meer prestige dan een vrouw, vind ik. Ja. ja. En ja, verdient ja. meer. Ja, het heeft eigenlijk wel alles mee. Ik ja, je denk het ook wel laat bouwen. Nou, dan zegt hij gewoon van een betaalmoment daar als vrouw dan. Ja. Dat is misschien ook wel goed. Met red, straks wat nieuws uit de regio. We eerst, yes sir! Op de radio. En ja, niet op de televisie, like below. Oh wel! singels En dit is de laatste. Het is bijna half en om half hebben wij altijd wat berichtgeving. Hieruit de omgeving uit het zonnige Het komt deze kant op. Nieuws uit Zandvoort. Ja. Zandvoort nieuws. Nou, en wat hebben er. we voor een nieuwtje? Ach, wacht, ik zet even een lang op. Ja. Op dinsdag 7 september opent het Veteranencafé Heemstede weer haar deuren. Elke eerste dinsdag van de maand is dus vanaf 4 uur dit café, het uh, is dus uh, het Veteranencafé, uh, omgetoverd voor de veteranen, maar het heet dus eigenlijk De Eerste Aanleg. Het is een café wat in 1894 als aanleg geplaatst voor trekschuiten van zand en bleekgoed was op de hoek van de kerklaan en de raadhuisstraat. De eigenaar Kees Heger en zijn medewerkers doen er alles aan om de veteranen te ontvangen, maar toevallig ben ik vorige week daar geweest. Ja. En die hebben dan ook af en toe wel eens iets dat heet Wat maak je menu? En dan kan iedereen kan bijvoorbeeld, uh, moet je drie voorgerechten of drie hoofdgerechten maken? Ja. En dan kom je daar en dan moet je alleen voor drinken betalen uiteraard. En dat schijnt meer gezellig te zijn. En je weet nooit bij wie je aan tafel komt. Dat is natuurlijk ook wel heel verrassend. Het ja, is ook wel weer eens goed om contact te hebben met je medemens. Ja, Toch uh, wil je wel met eten, hè? Ja, het is wel, ja nee. Ophouden Misschien moet eten. je dan wat doe je me nu doen? Wat doe je? Of je krijgt een kieteltje of een kusje. Je weet het niet. Oh, jij bent wel in voor heel veel andere dingen ook gewoon. Ja, nee, ja, jij wil nou, nooit eten. Nee, Ik vind eten een beetje. Eet wanneer je het nodig hebt. is ophouden over eten. Of wat zing je me nu? Wat zing je me nu? Ja, dat iedereen wat zingt. Oh, dat kan ook nog. Ja. ben ik ook niet eens tegen. Oh, wel, ja. ja. ja, ja. Alleen, Dan diep... weet ik het niet meer. Ja, ik diepzinnig praten over, over het leven. <laughs> nou, in de nacht van maandag op dinsdag bleken... een drietal jongeren vernieling te hebben gepleegd aan de boulevard. Op basis van Silement ging de politie op zoek naar de daders... en trof drie Amsterdammers aan. Uh, in de leeftijd van 31 tot 32 jaar... Uh, de burgemeester van uh, Venemaplein. Venema. Venema. plein. Ja, het was hier opgedeeld. In twee stukken van daar raak ik niet goed te lezen. Uh, die aan het Silement voldaan Deden. En uh, naar de onderzoek bleek dat twee van de drie Amsterdammers uh, uh, Ja, die hebben het gedaan, ze zijn ingesloten. En ze hebben het proces verbaal gekregen tegen Baldadigheid. Terecht, terecht, terecht. Ja, nou, Het Spinning on the Beach evenement van Kenami, was zit je bij Club Nautique. En die hebben echt een prachtig bedrag opgehaald voor de stichting Opkikker. Er waren meer dan 250 deelnemers en sponsoren. En die hebben dus 14.044 euro bij één gefietst. Niet zoveel als vorig jaar, maar gezien de recessie een schitterend bedrag voor deze sympathieke organisatie. Waar ging het geld ook weer naartoe? Een stichting opkikker. Dat is, die uh, willen dus de langdurig zieke Soep? kinderen en hun familie hun hart onder de riem steken. Ja, ze worden gesponsord door uh, een uh, niet nader te noemen, soepmerk natuurlijk, ja, hè? Ja, het opkikkertje. Pas op, komt wat uit de lucht. Weet ik niet of volgens mij niet eens, maar nee. <laughs> het zou wel kunnen. Uh, tussen half negen en twaalf uur is er op dinsdag 24 augustus weer een snelheidscontrole gehouden op de Herenweg. Van de... Oh, gaat u even zitten. Zit u erbij, dames en heren? Ja, ja ik u lot. Nou, vertel. Schreven. Van de 2300 gecontroleerde voertuigen bleken er 118 bestuurders een te hoge snelheid hebben gereden. Van de 100? De, 118? Van de 2300, hè. Oh, 2300? Oké. Okay. 118 bestuurders zijn te snel, uh, hebben te snel gereden. En de hoogste gemeten snelheid was 76 kilometer, waar, 55, waar 50 kilometer was toegestaan. Nou... Jongens, wees wel gewaarschuwd. Hoe minder mensen hard gaan rijden, hoe hoger die boetes worden. Hè? Want we hebben met dat gat te maken. Dat nou hebben jongens, we gisteren van Justitie Even gas geven. Kom op. minister van Justitie gehoord. Dat is hier toch een gat. Ja, en het is natuurlijk ook voor de veiligheid. Maar we praten altijd op een heel andere manier. Maar aparte het zijn wel manier. inkomsten, hè? En het zijn wel inkomsten. Dus ja, als iedereen zich aan de regels gaat houden. dan moeten boetes wel weer omhoog. om dus... dat gat toch weer dicht te rijden. Dus gewoon als, je, als het licht Blank, rood hè? wordt of oranje wordt, even gassen. En dan houden de boetes gewoon op zeg maar 50 euro in plaats van 70 euro. En dan kunnen we het met z'n allen dragen. In plaats van dat één iemand het allemaal moet gaan ophoesten. Ja, maar er was toen toch een man in Zwitserland, die reed te hard. Ja? Die kreeg toen toch 700.000 euro boete of zo? Want toen ging het naar draagkracht. Oh ja, Dat draag... is een miljonair. <laughs> Kijk, Kijk, dat moeten ze hier ook, ook eventjes aan. Ja, maar ja, dan gaan al die arme mensen, die gaan echt allemaal keihard rijden. Weet je wat ik voor zou zijn? No? Alles wegdoen: verkeersborden wegdoen, fietspaden wegdoen, looppaden. Gewoon één baan waar we met z'n allen op lopen, fietsen, rijden. Noem het bro, één baan. En ook geen regels meer. Klaar, in het begin heb je natuurlijk wel wat slachtoffers. Ja. Maar daarna is iedereen super scherp, niet let meer, op, en op zichzelf en op kinderen. zijn medemens. Je hebt He? ook geen last meer van hangjongeren, want die rijden gewoon overheen. Ja. oh ja, dat scheelt wel. Het met al die regeltjes. <laughs> je, je hebt zelf als je de weg wil oversteken en staat op rood, midden in de nacht bijvoorbeeld. Nou, dan sta je te wachten. Nou ja, ik ga me niet oversteken, want het kost me 70 euro. Sta je dan je tijd te verdoen, terwijl nee. de maatschappij jou nodig heeft? Nee, nee, nee, maar dat moet je anders zien. Als ja. jij staat oh ja. voor een rood stoplicht, ja? is het een geschenk dat je wat tijd hebt voor jezelf. Dan moet je even reflecteren. Ja, dat is ik, heel prettig. Denk ik, je van, ik zit gewoon in, in een vibe. Ik wil door. Nee, dan moet je gewoon even denken van, ik sta hier. Ik moet nu even denken aan hoe, hoe fijn het toch is dat ik leef. Ik zit in een concentratiemoment. En dan denk je, oh hij is al groen. En dan ga je gewoon weer helemaal opgelucht en uitgerust verder. Ik zit in een vibe. Ik moet door van A naar B. En dan krijg ik weer zo'n rood licht. En ik, ga oh, stoppen, waarom? Er is helemaal nergens om voor te stoppen, jongens. Het nou, is uh, van hogerhand. Je moet ja. gewoon eventjes uh, reflecteren. Ja, ik vind het echt... Echt zo zeggen, alles wegdoen. In het begin heb je wat meer slachtoffers. bejaarden en uh, gehandicapten. Maar daarna echt... En kleine al, kinderen. En kleine kinderen. Maar daarna echt betaalt het zich terug. Want iedereen is zo scherp. Iedereen let, let weer op. Nou, ja, dat Maak is je waar. contact met de omgeving. In plaats van te denken... Oh, het is rood. Doe. Nadenken. Is reflecteren. Reflecteren. <laughs> dat is dus... Rode lijnen deze show. Goed lijkt op de White Stripes. Daar heeft echt gedacht veel weg van. Maar het zijn de band of Skulls. Pak je die dame weer. Dat is nou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 ...ik wel wat vermoeid in de vroege morgen, hè? Ze hebben hier druk te maken over die boetes. Ja, lieve luisteraars, muziek. hij is helemaal zo trui aan het hebben we het er helemaal warm van. Ja. ja dan zie je vind... wat het met je doet, hè? Ik zit net uit te leggen in Alk... ...maar er zijn de spoorbomen vlak bij het Centraal Station... Dus als het centraal station zegt, maar als de trein even te ver doorrijdt, gaat de tink tink tink Ting. de bomen dicht. Dus het kan best zijn, als er dan twee kanten treinen komt. Dan, dan staat die bij elkaar echt tien minuten dicht. Ja, nou, die treinrijvers vinden het fijn, die kunnen altijd door. Ja, die kunnen altijd door, ja. Maar de hele wereld staat wel stil, want er staat er een rij met auto's en dan stak dat te roepen. De maatschappij staat stil omdat ja. één idioot op het perron. nou, op die treinmachinist. net even te ver door opgereden en het schakeltje heeft aangeraakt. Maar jij wordt gewoon de dorpschik daar nog even. En dan komt er echt zo'n busje oh. aan en uh, springen van die man in witte jas. Uit. Uit. Ja, en they're coming to take you away. <laughs> ja. Oh, ja, en dan krijg je dat. Zo zonde van mijn tijd. Dat wachten ook. Oh ja. nou, goed. Ja. Uh, nou, over gitaargekken gesproken. Brian May speelde mee. Uh, op uh, Brian May speelde mee. Ja, dat klinkt wel mooi. Ja, Is het er niet een alliteratie? Ja. Gisteravond namelijk ging het dak er vanaf bij het Utrechtse uh, Betrixtheater. Theater. Want de Queen Musical, will Rock You. Wat een goed idee om daar een musical over te maken. Ja. Hé, hey, weer een puntje maar druk om te maken. Weer een musical. Weer ja. een musical. Die speelde er mee. Is het ook een oude oh man ook? En daarna zie je namelijk de, de hoofdrolspeler? Uh, hoe heet hij ook weer? John Foujo's? Fouijs? Fouijs? Oké, zoiets. Die speelde John F. Bij, ja, John F. die speelde de, de hoofdrol naar Freddie Mercury. Hij ziet er niet uit en trekt een gezicht aan zo'n konijn. Maar ging helemaal uit zijn dak. Het is echt een jongensdroom die uitkomt dat ik naast Brian May Freddie Mercury mag spelen. Het is geweldig. En niks anders dan lovende uh, kritieken in De Telegraaf over dat het zo'n mu mooi musical was. Dat ze niet stil konden blijven zitten. En dat was zo herkenbaar. Ja, maar ik zag ook dat die ene dame... Uh die ook Sissy speelde, ja? dat hij er ook in speelt volgens mij. Oh, ik denk, die, die dat vind gewoon, ik helemaal niet kloppen. Dat maakt toch niet uit? Die heeft toch een goede Misschien naam? Misschien is dat de moeder van... Uh, van die liedzanger. Misschien speelt ze de moeder. Ze verzinnen gewoon te plekken. wat wil to your drop is geloof ik ook zo'n musical. Ah, oh, je maakt niet uit straatsteen. We maken er een musical van. Ja, Beeldschermen, ja. we maken er een musical van. Afstandsbediening, leuk. Kunnen namelijk nou, allemaal stukjes uit andere musicals kunnen we doen en dan met die afstandsbediening en dan zingt iemand op de bank. Ach man, maakt niet uit. Alt altijd lachen. Ja, dat is waar. Ja, dat... wat een beetje moe van hoor. Ja, dat kan ik kan me wel wat voorstellen. Nou, nog een leuke bericht is? Uh, een leuk bericht. Nou. nou, ja, er is een jongetje geweest in Indonesië en die was kettingroker. Nou, hoe oud denk je dat hij was? Twee nou. jaar. Oh. Het jongetje kwam eind mei al in het nieuws met een video. waarin hij zuigend aan een sigaret te zien was. Want zes maanden nadat zijn vader het kind de eerste sigaret had gegeven. rookte hij er veertig per dag. Veertig? Ja, dan ben je, ben je, dus dan was hij anderhalf of zo, denk ik. Met weinig zijn moeder is hij vertrokken. Zeker? Ja, zeker. Met zijn moeder vertrok hij naar Jakarta. voor een uh, blijkbaar succesvolle intensieve behandeling. Het onvertuinlijke jongetje werd het symbool van de agressieve tabaksmarketing. met kinderen als doelwit in landen als Indonesië. Want de tabaksindustrie heeft daar heel, gewoon heel weinig regels. Ze moeten de belasting op gooien, net als bij ons. Ja, precies. Dat like, helpt. En in Rusland zijn ze daar vrij duidelijk in. en zeggen ze ook gewoon... Ja, die boetes en die belasting op uh, alcohol en op... Uh, noem je dat? Op sjek... Op dat zorgt dat de regering een hoop geld krijgt en dat we er weer goede dingen voor kunnen doen. In Rusland zijn ze daar duidelijk over. In Nederland neemt ze om heel slacht voor je. Ja. ja, maar in Rusland is het ook zo. Hè. Je hebt Wit-Rusland, die heeft een eigen president. Hè. Die niet met Vedef, maar ja. die, die heet Alexander Lukashenko. Ja. Die heeft uit liefde voor zijn zesjarige zoon. Ja, die kinderen worden veel te veel gepemperd. Heeft hij zijn geboortedadem veranderd? Als president kan dat blijkbaar. En de 56-jarige president die, uh, gaat voortaan uh, een dag later jarig zijn, op 31 augustus. Want op die dag is dat zoontje jarig. En dat vond hij dan wel leuk, voor die jongen. Huh? En uh, het is een buitenechtelijke zoon. Maar, hij maar op ruikt... zijn sterrenbeeld klopt dat niet meer? Nee, dat wel. Ja, nou, dat ja klopt wel, okay. Maar zo'n buitenechtelijke zoon die duikt dus regelmatig op in de landelijke media. En uh, de, de, de zoon die woont volgens de media op de knieën van de president. En hij... Uh, en, uh, hij volgt, uh, woont meer dan eens politieke besprekingen bij. Dus dat is echt zo'n gedeeld jongetje. En, maar ik denk, het is, het is juist niks zo vreselijk als gelijk met je ouders jarig zijn. Zeker Lijkt als je wel. boven de twintig bent. Nou. Dan, nou, ja, dan zit je altijd van, Goh, moet ik nou daarheen? Of uh, komen ze hierheen? Nee, ze komen allemaal bij jou gewoon. Ja. En al die bejaarde ooms en tanden komen er allemaal aan zitten. Allemaal een jonkie drinken. Maar ja, dat is dus oh, wel nee, het voordeel. Als jij een, een, een, een president bent, dan kan jij dus gewoon je geboorte aan het veranderen. Nou, ja, dat dan maar. weet het al voor Willem-Alexander... Die is in apriljaar. Nou, dat wordt gewoon 30 april. Klaar. Ja, dat is wel makkelijk. Ja. Dat houden we gewoon op 30 april. Dat is ook een hele mooie datum. Ja, van ja de, hij gaat het gewoon lekker met zijn vrienden. Lekker thuis. Nou, ja, wordt het dan straks kon, kon... koningsdag? Koningsdag? Wordt het? Nee, dit zal wel Koningendag blijven. Het blijft gewoon koninginendag. Ja. De kadans van koninginendag is prettiger dan koningsdag. Maar kunnen we misschien wel die zwarte bladzijde eruit scheuren dat het gewoon koningsdag wordt? Ja. ja. Maar ja, dit jaar is er niks gebeurd, toch? Nee, nee dat zou ik wel even gaan. Er zijn een heleboel jaren niks gebeurd en er gaan gewoon een heleboel jaren. Gewoon alleen maar feestelijke dingen gebeuren. Het de eerste keer dat ik hoor dat je je datum voor je kind kan veranderen. Ja, ja, ik heb er ook nog ja, ja. eens over nagedacht. Want mijn kind, april. Mijn eerste is namelijk geboren. Op dezelfde dag dat Hitler is geboren. 20 oh. april. Dus oh, dan, dan maak het er 21ste van dan. Ja, dan, oe, dan een volgens beetje. mij is Alexander ook zoiets 20 april Ja, zo. zoiets. Hè? Ik zoek het even op. Dat heb wel een draak van een vent. Ah. Goed, kwart van negen. Uh, Toepak leeft op de zender. Schief. Dat is een beetje, ja. Schief. Koop niet verder. Het is wel dag en nacht op. En daar gaat die platen kopen. Night and day.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 De 80 sound, ik vind het zo mooi dit gewoon. Violence. Asset range. Ja, geide gewoon dit. Hij heeft iets weg van de Cure een beetje. Dat een tempo Leuk. Daarvoor nog een ander plaatje namelijk van The Chief. Night and Day. Ik heb niet dertig een cover is van iets, maar dat moet ik me nog even helemaal in verdiepen natuurlijk. Maar als ik die belofte maak, maak ik hem nooit waar. Dan zal er naar. Hoor je ook, heb je ook van die geluiden in je hoofd? Ja, ik word een beetje gek hier. weet je. Toetie ja, Je wordt wel een beetje toetie van, hè? Oh, wacht. Is hij nu al aan Is hij... Die... Die, die Rutte is wel actief, hè? Ja, hij is hij, actief. Hij is actief, zelf een programma aan het schrijven, geloof ik. Mark, misschien wel leuk dat je aan het schrijven bent, maar... Misschien kunnen we later gewoon een musical maken. Dat is misschien leuker dan dat we daar een regering omheen gaan formeren. Of als het toch klinkt die we net hoorden? Zou ik nog kunnen? Ja. Ik weet het niet meer verhagen. Wie, wie, wie had die brief nou ook alweer geschreven? Wie was nou uh, die dissident? Wie was die, die NSB'er? Nee, die die onder het hele... Oh. Die werd het witte haar, toch? Die was toch weggelopen? Ja, Geert Wilders. Maar die had zijn vertrouwen opgezegd. Maar Geert Wilders zoekt elke keer een uitvlucht. Want dan denkt zo: oh, als ik me niet hoef te regeren. Ik vind het leuk om de joker te zijn en om overal tegenaan te schoppen. Laat jullie maar regeren en ik geef commentaar. Dat is, dat is het leukste wat ik vind. En dan ga ik af en toe naar het buitenland. Dan ga ik daar iets uh, opstandigs doen. En dan zet ik in Nederland even te kakken. Ja, leuk. Nee. Godsamme, wat moeten we van terechtkomen, allemaal? Ja, dat nou. is de grote vraag. Dat wat komt er allemaal weer van terecht? Nou, wat komt er allemaal? Nou, toebaklijfsklaar, die 10 minuten voor 9. Ja, dan je, ik heb hier mijn thee en ik dacht dan net, oh god, hij valt bijna om. Ja? Maar er is dus een vliegtuig van Ryanair. Die, uh, die, die was aan het vliegen en, uh, na, uh, en ze waren gedwongen om een noodlanding te maken in Duitsland omdat een mevrouw een kopje hete thee over zichzelf had gemorst. Ja, toestanden. Het ja, kan gevaarlijk zijn. Het is gewoon een noodlanding geweest in Bremen en ze is gelijk behandeld aan brandwonden. Al dus de Duitse politie woensdag. En het toestel was onderweg van Liverpool naar uh, Poznan. Volgens ja. mij is het ergens over Rusland of in Polen. Het vlucht hervat zonder de vrouw en ze is later met de trein doorgereisd naar haar bestemming. Ik had ze gewoon zo'n heel vliegtuig aan de grond zetten. Hè? Ja, daar zullen wel al, uh, weer allerlei uh, protocollen voor zijn. Ik heb splinter in mijn duim. Kan, kunnen we landen? Want ik heb toch wel heel veel, veel dit. Ja. Ik kan niet slapen namelijk nu. Een, een paracetamol. Nee, hij moet er echt uit hoor. Hij moet er Echt operatief Moet hij het uitgesneden Gelijk worden. Gelijk opa, draait ze om en gaan ze landen. Oh, ik heb een beetje hoofdpijn. Zou je misschien een sprintje ergens kunnen halen? Oh, die heb ik net vergeten. <laughs> we we keer even om hoor. Maar het schijnt al dat het enorm veel geld kost. Bij die grote vluchthavens. Ja, lijkt me wel. Als zo'n vliegtuig uh, te laat vertrekt of wat dan ook. Er dat, uh, dat zitten enorme boetes aan vast. Laatste bericht, wat ik kan me herinneren, is nog dat twee uh, wc's verstopt waren... en toen moesten ze ook terug... Wat er namelijk toch wel wat overlast zou kunnen uh, geven. Want als ze allemaal op een potje gaan. dat uh... Oh, twee wc's verstopt. We, ik dacht er stond twee tv's verstopt waren. Ik oh, denk, dan van, ook. Ja, hebben nee. ze geen tv dan? Nou, ik had op de hele ook geen tv hoor, naar Bulgarije. Oh, maar dat is echt dat is zo frustrerend. Geen televisie, geen raam naar de wereld. Dat je echt denkt, je opgesloten in, in, in, in een hockey. Dat, uh, dat lijkt me ook niks. <laughs> ik, ik kan mijn plas wel 24 uur ophouden. Maar geen televisie kunnen kijken, dat vind ik echt afschuwelijk gewoon. Ja, dus, dat kan gewoon niet. hoor. Nee. Eh... Dus. Uh, Verder heb ik nog hier aan de kant. De Belastingdienst heeft gisterenmorgen een enorme slag geslagen. Oh, Kijk. Die Belastingdienst die loopt dingen niet mis <lacht> Mooi, hoor. Mooi, nee. dan gaat de omzetbelasting omlaag. Uh, op de A6 werden tijdens een urenlange grootscheepscontrole... maar liefst 53 auto's in beslag genomen. Die Fiat hield de controle nabij Almere... in samenwerking met het verkeersteam van de politie Flevoland. Ja, die zijn altijd goed om dat soort dingen te doen. Uh, ze hebben honderden auto's aan de kant gezet. Uh, ruim 50 vallen, bleek het bingo... Ik weet niet, ik weet niet of ze een kaartje hadden. Maar de politie heeft namelijk gebruik gemaakt van automatische nummerplaatherkenning En sommigen hadden nog boetes openstaan en konden ze die niet betalen... dan werden ze ook meteen naar de zelf verwezen. Ja, natuurlijk. Mensen, grote criminelen lopen rond, maar we weten wel mensen in een auto te pakken. Heel nog ja, maar even, het is uh, gewoon op dat moment, die agenten ja? die moeten werken... en die hebben gewoon de pesten dat die mensen vrij zijn. En daarom worden ze gepakt gewoon. Ja, nou ja. Denk je ook niet? Ik weet niet, we kunnen er lang over praten, maar de boetes zijn wel weer 15% omhoog gegaan. Ja, dat is wel veel. En dat zou de veiligheid. In die de Nederland... zijn er ook weer omhoog gegaan. Ja. Dus, ja dat, dat, niet... is, dat is nog wel weer goed. Ja, ik heb zelfs aan de B erover gehoord: mensen die echt verstand hebben van verkeersveiligheid, die hebben ook gezegd: het draagt helemaal niet bij aan verkeersveiligheid hoor. Dit, die 15% op de prijs gooien. Echt helemaal nee. niet. Gewoon nee, nee, nee, nee. irritatie. Nee, en... maar respect wel. Het zorgt dat het begrotingstekort afneemt, toch? Ja, voor mensen die ze een klein beetje misdragen... Huppa, die kunnen meteen betalen voor het begrotingstekort. Nou, erg fijn allemaal weer. Uh, ja, wat een gemopper op die zender ook, hè? Ja, kom opeens positief, de zon schijnt. Ja, Kijk, Kijk wat een uitzicht het we hebben. Oké, okay, ik speel een stukje op de oorlogen. doe jij raar? Oké, okay, en de riep